En voor die prijs, Jumbo. Wow. Zes uur, goeie avond, het QMusic Nieuws van nu.nl. Even kunnen. Goedenavond. Ziekenhuizen in het hele land hebben een druk met mensen die door de gladheid zijn gevallen. De meeste mensen hebben iets gebroken of gekneusd. Ook als je de weg op gaat, moet je rekening houden met gladheid, waar Schildrijks Water staat. In het hele land zijn sneeuwbuien voorspeld vanavond. En daarbij gaat het vannacht vriezen. In Schiedam, daar is een man overleden bij een metrostation. We weten niet precies wat er is gebeurd, maar RTL Nieuws meldt... dat volgens getuigen er eerst met sneeuwballen is gegooid. En mogelijk is daarna een vechtpartij ontstaan. Twee jongeren zijn opgepakt. Er is weer gedonder met het drinkwater in de provincie Utrecht. Het gaat dit keer alleen om het oosten van de provincie Utrecht. Als je daar woont, dan moet je voorlopig je drinkwater goed koken... voor je het gebruikt, zegt waterbedrijf Vitens. Het gaat om zo'n 85.000 huishoudens. Het drinkwater is besmet met de poepbacterie. En in het schaatsen is Susanne Schulting vooralsnog niet geselecteerd... als short-trackster voor de Olympische Winterspelen. De schaatsbond maakte vandaag acht van de tien namen bekend... en daar zitten de drievoudige Olympisch kampioenen niet bij. De bond zegt dat voor de laatste twee namen nog meer bedenktijd nodig is. Het weer in het hele land geldt code geel. Vanavond in het hele land kans op sneeuw Het koelt vannacht af naar min 2 tot min 8. Morgenochtend kan het ook nog glad zijn. Dan valt er vooral sneeuw in het noorden van het land. Maar morgenavond dan kan er weer in het hele land sneeuw vallen. Zoals Bodo van U2 ooit zong. Nothing changes on New Year's Day. Nou is het geen nieuwjaarsdag meer. Inmiddels 5 januari. Maar toch. helemaal min. Inmiddels is het donker, maar met die sneeuw. Mensen vergeten toch nog even de lampjes. Dus is het even tijd voor lampjes aan? Drrr! De situatie op de weg. Door gladde wegen is het druk op de volgende snelwegen. De A2 zet er op ons Maarten, tussen Vianen en Utrecht-Papendorp. 10 kilometer 40 minuten. Amsterdam-Utrecht, ook dat is de A2 tussen het AMC-ziekenhuis en Maarse. daar is de hoofdrijbaan dicht door ijsvorming. Drie kwartier 18 kilometer file. En de laatste de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en de Houtensebrug. Ongeluk gebeurd. 7 kilometer. Je vertraging 51 minuten. Tomien Verschuren. En de Q middagshow met Rihanna. Please don't stop the music. Na Damien en David, this is the first time.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 Ik dame Johan David, the first time. 7 over 6. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Het is het begin van de eerste maandagavond van het jaar 2026, 5 januari. Het is de avond dat je uiteraard moet oppassen als je de weg op gaat. Nog steeds code geel in heel het land. Een hoop luisteraars zijn onderweg. En één specifieke luisteraar, die volgen we eigenlijk al de hele middagshow. Zijn naam is Piet. Hij is onderweg van Groningen naar Schiphol, naar Amsterdam. Het is cliffhanger naar cliffhanger. Dat vindt Marije ook. Marije stuurt letterlijk net dit bericht. hey Piet, hoe verloopt het toch nu verder? Almere voorbij? Ja, dat was de laatste update die Piet had gegeven. Dat was net voorbij Almere. Nou, er is nieuws van Piet. Hey mee weer een update. Ik rij momenteel op de A1 uh, bij uh, afslag Diemen. Uh, nou, daar is het uh, nog een stuk minder als net bij Almere. We rijden met z'n allen gezellige kilometers of 60, dus flitspoeten zullen we niet krijgen. <laughs> maar uh, ja, het is uh, voorzichtig aan doen en dan komen we met z'n allen veilig thuis. Hoop ik. Ja. Denk het wel. natuurlijk. Hey. Succes! Dankjewel. Muziek maakt een hoop goed. Ja, ook. Dankjewel. Verder is het de avond dat ik kan beginnen met het bingen van. We hebben net bekomen van BB Vol Liefde, de zomereditie. Of vandaag begint het nieuwe seizoen van Winter Vol Liefde. Het is al te bekijken. Volgens mij vijf afleveringen, vier of vijf afleveringen via Videoland. De eerste vier zijn daar nou online. En anders kun je lineair kijken, dat is op de echte Grote Mensen-televisie... Om half negen vanavond, RTL 4, acht Nederlandse singles in het buitenland. op zoek naar hun schatje, de liefde van hun leven. En verder ook de eerste avond. Dat we ons kunnen gaan zorgen maken over het verboden woord 2026. Vanmorgen bekendgemaakt, het verboden woord. Dat is beetje. Gaat los vanaf komende maandag. Even ik het graag zo meteen met je over hebben. Bijna zover. Nog een klein beetje geduld. Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. Oh nee. Oh, nee. Heb ik het gezegd? Heb ik het gezegd? Hè? Het vertaalde woord. Ik zal niet onder stoel of banken steken dat dit uh, een van mijn minst favoriete weken in het jaar is. Het verboden woord is terug. We beginnen het jaar 2026 heel lekker voor jou. Je kunt namelijk vanaf aanstaande maandagochtend 500 euro winnen. Heel simpel. Zodra je een DJ van Q-music het verboden woord hoort uitspreken... zodra dat woord zijn of haar lippen laat... of verlaat eigenlijk... dan stuur je een bericht in de Q-app, dan druk je op de knop... en dan kom je wellicht in de, in de radiostudio terecht. Kom je op de radio, win je 500 euro. Dat is het hele principe van het verboden woord. We hebben al twee edities eerder gespeeld. De derde komt er dus aan. De eerste editie was het verboden woord misschien. De tweede editie was het verboden woord eigenlijk. Vanaf komende maandag is het verboden woord beetje... Nou heb ik daar om meerdere redenen weinig zin in. Reden 1 is dat ik denk dat ik dit ongelooflijk vaak gebruik. Dit woord beetje. Sterker nog, ik weet zeker dat ik dat doe. Het is een woord dat je ontglipt dat tussen een zin die niet helemaal lekker loopt... Die probeer je nog een beetje op te fleuren met dat woord. Het is een vervelend koppelwoord. En daarbij, ik ben bloedfanatiek. Ik weet nu al dat ik hier komende maandag de arena van het verboden woord binnenstap... met een hartslag van 155. Dat kan niet anders, want ik wil namelijk winnen. Ik moet wel zeggen, verliezen, dat ga ik niet. Dat kan bijna niet als ik kijk naar de feiten... als ik kijk naar de eerdere twee edities die we hebben gespeeld... Matti, Valk, die uh, ja, bungelt altijd onderaan het klassement of staat juist bovenaan als je de Wall of Shame bekijkt. De vorige editie heeft mijn vriend Mattie het verboden woord eigenlijk 18 keer gebruikt. En daarmee was hij de absolute verliezer. Hoe dus na 18 keer 500 euro, dat het door hem uh, verdiend kon worden. En om dat even in perspectief te plaatsen, ik heb het toen 9 keer gezegd en Marieke maar 3 keer. Nou je me dat ook meteen dwars. Matty is namelijk uh, in dit spel een loser. En blijkbaar een geboren loser. En dat moet anders. Ik wil hem eigenlijk dit jaar helpen. Komt ook door de Escape Room. Ik heb zo'n geweldige week met hem gehad afgelopen jaar. Ik heb het zo leuk met hem en met Marieke en met Bram gehad. Ik wil Matty graag dit jaar helpen. Ik weet alleen nog nieuw. Maar ik ben sinds vanmorgen op iets aan het broeden... waar ik Mattie mee kan helpen... zodat hij dit jaar niet bovenaan de Wall of Shame zal prijken... maar middenmootje. Middenmootje, dat moet het doen zijn. Gewoon ergens een beetje in het midden, naast mij, hand in hand... als ik niet helemaal bovenaan de Wall of Shame sta door dit idiote plan. Ik kom hier morgen, of in ieder geval later deze week op terug. Ik ga iets leuks bedenken voor mijn vriend Mattie van. Waking up to kiss you when nobody's there.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 The only truth, everything comes by.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 Back to you, mm -hmm. Everything comes back to you. Mm -hmm. The Q Music Ach, alarmschijf Thomas Gray Brewers. I'm De alarmschrijf van deze week. Thomas Gray en uh, rumors. Uh, we gaan naar. Uh, ik, uh, ik vind niks. Is dat, is dat erg? Ik heb dat niet vaak bij een alarmschrijf, maar ik vind het echt helemaal. Uh, maar goed, dat ik weer ben begonnen met werken vandaag. Ik ga me even mee bemoeien. Ja, ik vind het wel leuk. Nou, toch op. We gaan naar het nieuws ja. van de half zeven. Wat zit nou, erin? Ja. Vind je het leuk liedje? Ja, lekker. Het leek wel AI. Oh, nou ja, niks mis mee. Niks mis met AI? Nee, met dit nummer. Oh, met het nummer. Nou, je bovenzie gaat het extra vaak horen alarmschrijf. Dat Dan moet er we even wennen nog. Uh, wat zit het nieuws zo meteen om half 7. Eh. Natuurlijk heb ik nieuws over de sneeuw, ja. maar ik heb ook dierennieuws. Overal altijd leuk. Over dit dier. De kolibrie. Ja. Flemme komt eraan in het top 40 op de Hb Meteor. Oh, Jij wil oh, dat mensen moe van je worden. Waar wacht je op? Start de cursus slaapcoach en thuisstudies. Het zit in ons bloed om te geven om elkaar.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 Jouw unieke vakantie, weg van de massa op elizawasheer.nl Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap, Scapino, Het zit in ons bloed om te geven om elkaar. Zo so doneer ik al jaren mijn bloed. Dat Erik weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. Wat mij minder ziek maakt en energie geeft. Het zit in ons bloed. Sanquin, for life.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 half zeven geweest Dit is de Q-middagshow met verkeer. Begin met de laatste update van Piet. Piet is een luisteraar van Q-music... die update al de hele middag hoe het met zijn reis gaat... van Groningen naar Schiphol. Hij is aangekomen. Hey Domien. Uh, Momenteel, ik ben uh, nu eindelijk bij Schiphol... Uh, advies aan de mensen. Rij gewoon rustig door. Uh, ga niet remmen op de snelweg, want dat doen ook mensen. En dan gaat gewoon mis. Dus uh, nou, ik zal geen update meer plaatsen... want uh, ik ga het verhalen van mijn vrienden natuurlijk uh, aanhoren... zo meteen we het terugweg. Wens uh, iedereen heel veel plezier uh, en uh, succes. Onderweg naar huis. Nou, dankjewel Pieter. Dankjewel voor je geweldige update. Dan verkeer op dit moment. Ja, het staat er wel vast, hoor. Op de A2 bijvoorbeeld. Op Zertogenbosch richting Maars... Uh, tussen Nieuwegein-Zuid en Utrecht-Papendorp. 37 minuten. Ook veel ellende van Amsterdam richting Utrecht... Dus vind dat een maart. Dat is een hoofdrijbaan dicht. Komt door ijsvorming 7 kilometer met een dik half uur. En de A 27 tot slot. Gork hem richting. Utrecht de Lexmond en Houtensebrug, 52 minuten met 7 kilometer file, ja. Dat het weer in het hele land geldt code geel. Vanwege kans op sneeuw en gladheid. Vannacht gaat het op heel veel plekken vriezen. Morgenochtend vooral sneeuw in het noorden. Even Goede avond. Goedenavond. Is er nog sprake van een, een sneeuwjournaal? Ja wel hoor. Nou wacht even, dan moet ik even het liedje erbij pakken. Dan, dan gaan wij over naar het officiële sneeuwjournaal. Ho, oh, er vallen weer dikke vlokken. Zeg dat. Dus je zit nu flink te mokken. Maar opgelet nu allemaal. Sneeuwjournaal, sneeuwjournaal, sneeuwjournaal. Onder andere op het spoor vanwege kapotte wissels. En heel vervelend. De reisplanner van de NS doet het niet of nauwelijks. Gelooflijk. De site en de app die zijn overbelast. Ja. Omdat natuurlijk heel veel mensen hun reis willen checken nu. Schandalig. De NS denkt dat die storing nog tot zeker 8 uur vanavond gaat duren. Ook op de weg moet je voorlopig rekening blijven houden met gladheid. Waar water staat in het hele land is nog kans op sneeuw en vannacht kan het ook gaan vriezen. Ja, ik zie dat mijn weg naar huis gaat 40 minuten langer duren vandaag. Oh, nee. Ja, staat hartstikke vast. Ik zei het net al van. Van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Vinkerveen en de Leidse Rijntunnel. Ja, ik doe het nu dus 40 minuten lang over. Dus ik blijf nog even met een rood wijntje zo meteen hierachter. Denk ik, oh, leuk. Oh. In je eentje. In mijn eentje. <laughs> Tenminste, ik weet niet hoe mijn reis eruit ziet. Nee, precies. Nou, misschien zitten ze, op, ze meteen ja. samen wel met een rood wijntje. Je weet het niet. Uh, er zijn vandaag ook veel rijexamens geschrapt. 2000, zegt het CBR... En als je zit te wachten op een pakketje of boodschappen die je online besteld hebt... Ja, kan ook allemaal wat langer duren. Ook je krant morgenochtend kan later op de mat vallen. De Venezolaanse president Maduro die heeft in de rechtbank in New York... gezegd dat hij onschuldig is. Nou, hij kwam daar vanmiddag samen met zijn vrouw geboeid aan. Volgens Amerikaanse media heeft hij gezegd dat hij niks verkeerd heeft gedaan... en dat hij een fatsoenlijke man is. Ja, Maduro werd zaterdag opgepakt in Venezuela en naar Amerika gebracht... na aanvallen van Amerika op het land. Trump zegt uh, dat Maduro olie heeft gestolen... en hij wordt ook verdacht van drugssmokkel. De twee winnaars van de oude van de staatsloterij... die kregen allebei hun lot cadeau. Wat een goede reclame. Ja. Toch? Zo'n leuk cadeautje dus. Zeggen ze hier jaar ook bij. KU Music hebben we weer tickets of en loten weggegeven voor de staatsloterij. Ja. Het is natuurlijk leuker om te geven dan om zelf te kopen. Ja. Uh, mensen uit Nune en Amstelveen waren het. Ze hadden allebei een half lot... en verdelen daarmee die hoofdprijs van 30 miljoen euro. Had jij nog iets gewonnen dit jaar? Ik heb 30 euro gewonnen. Lot dus, zelf gekocht of gekregen? Zelf gekocht. Ik had voor 25 euro aan loten. 30 euro gewonnen. Dus, ja. 5 euro winst. Ja, ah, geweldig. Jij? Ik, heb, uh, ik heb een tientje gewonnen, maar wel op een gekregen lot. Dus ik zit uh, 10 ah, euro in de plus. En ik heb dierennieuws. Heeft het een staart of een snaart? Want dat maakt niet... voor dit dier. Het is een beer. Oh, ik dacht een colibri. <laughs> Dat kreeg ik helemaal naast zeg. Het is een beer. Hey, het is een gigantische zwarte beer. Anderhalve meter groot. Meer dan 250 kilo zwaar. Behoorlijke jongen. Echt een gigantisch beest. Die is gaan wonen in de kruipruimte van iemands woning. <laughs> Bij een man in Californië. Ja, die beer is daar door een heel klein gaatje heen gekropen. Daar schijnen beren dus supergoed in te zijn, ondanks dat ze zo enorm zijn. En ja, daar zit hij nu al ruim een maand. Wat zit nou weer voor verhaal? Het is echt waar, de gemeente probeert hem weg te krijgen, maar dat lukt niet. Nee, proberen... vriendelijk gevraagd. Vriendelijk gevraagd, meneer, wilt u weggaan? Nee, ze proberen hem te lokken met eten en zo, of ze proberen hem met lichtflitsen te laten schrikken. Maar hij zit daar gewoon. Nou, de gemeente hij, hij doet dit. Hij gaat niet weg. Ja. Ah. ja, want die man hij had gewoon op een gegeven moment natuurlijk hulp nodig. Je ja. krijgt niet in je eentje zo'n enorme beer weg. Nee. Maar uh, ja, die beer zit daar gewoon lekker. Uh, die man is doodsbang en slaapt niet meer. Hij zegt dat het klinkt alsof er een enorme draak in zijn kelder leeft. Zielig allemaal. Uh, die beer uh, die, uh, lijkt van plan om haar de, daar de rest van de winter gewoon lekker door te brengen. De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag. Dit is de top 40 update. Here we go. Met de top 40-update van maandag, 5 januari 2026. Zometeen uiteraard op nummer 1, de nummer 1 van Nederland van deze week. Op 2 de nieuwe top 10-hit van Flemming Meteor. Niet nodig komt eraan. En op 3 de hoogste nieuwe binnenkomer van vrijdag, Chanel. De eerste Haagse band Son op deze maandagavond... met hun morning op nummer 4. The minute of morning, got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel.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 At the end of the day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 Bitch, yeah, you will not bring me Tastes like crazy, man, don't chase me Say you won't see me, where you gon' take me? <laughs> Love me, me Hoogste nieuwe in handen van Tyla. Er staat ook al weken in de lijst met Damian en David en Roger's Talk To Me. Deze track is helemaal solo. Net als in 2023, toen maakte Tyla haar debuut in de enige echte met Water. Me sweat, me harder, me my breath, me water. Ze maakte toen een solotrack over water, een primaire levensbehoefte. En nu weer iets dat je absoluut nodig hebt in je leven... Een Chanel-tas. In Amerika hebben ze het nummer al een langere tijd ontdekt. En nu aan het begin van 2026 lijkt die track ook overgewaaid te zijn... naar ons kleine kikkerlandje. Chanel, officieel de vierde top 40 is voor Tyla. En afgelopen vrijdag de hoogste nieuwe in de enige echte. Dan de snelste stijger van afgelopen vrijdag. Op 9, daar staat een man die maar niet van Nederlanders af kan blijven. In 2021 scoorde hij een duet samen met Babette. 1 op 1 miljoen. Als ja, En we huilen niet meer als toen, zijn we dan toch niet die een op een miljoen? Onze dromen liggen nu op straat, lieve woorden komen niet meer aan. Zijn we dan toch niet echt voor elkaar gemaakt? Een jaar later scoorde hij een nog groter hit, samen met Hannah mee. Wat wil je van mij? Zeg mij maar op mijn voet. Hij kwam in 2022 tot nummer 2. Hij is Meteor. En nu een paar jaar later is het opnieuw raak met de Nederlander Fleming. Drie weken terug kwamen ze nieuw binnen op 33. En nu hebben ze hun eerste gezamenlijke top 10 hit op naam staan. Vanavond in de update tot nummer 2. Fleming en Meteor. Dit is niet nodig. Lig in mijn bed. Weer een bericht van mijn ex.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 Ik ben al steeds een beetje verliefd. Ik word manisch, depressief. Oh man. Nummer 2 vanavond. Van maandag 5, 21, 26 gaat het volgende archief in met Son Milieu en Morning of 4. Tyler Chanel op 3. Fleming Meteor, niet nodig, nummer 2. Dan de nummer 1 van vanavond. Ja, het wordt een beetje boring. Voor de achtste week op rij pakten zij vrijdag de nummer 1 van Nederland met de Fate of Ophelia. Daarom in de update ook het goud voor Taylor Swift. Hey, this is Taylor Swift and you're listening to The Fate of Ophelia on Q Music. The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 van Nederland al acht weken op rij. Telescript en de Fede van Filia. Yo, hey, hey zus, gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, dat moest ik jou vandaag nog wensen. Grappig hè, dat heb elkaar nog helemaal niet, niet al uh, gezien. Nee, we hebben elkaar uitgebreid gesproken natuurlijk. En of op de WhatsApp. Op de WhatsApp, je hebt 1 over 12 erin hè. Ja, ik spreek jou echt iedere dag. Ik spreek je vaker dag. dan mijn eigen moeder. Iedere dag, ja. Ja, ik lag om 1 over 12 lag ik erin. Ja, ja, een beetje moeten we nog oh, over. Kritig. Oh ja god, dan was er alweer 500, ja, 500 euro eraf. Ja, als het volgende week maandag was geweest. Ja, een beetje verdrietig was ik wel hoor. Ik vond het ja. wel... Het is gewoon een nieuw leven. Ja, dus het, het nieuwe, het nieuwe ook, leven ja. is een beetje winnen. Ja. En het is, aan de ene kant is het echt één uh, uh, grote berg geluk. Dat is echt zo. En ik kan niet wachten om... Het gaat over mijn babyboorst voor de dag. Ja. Uit, om weer lekker naar huis te gaan. En om uh, ergens vannacht als hij wakker wordt... krijsend te knuffelen. Dat is echt zo. Maar het is, ook, het is ook even wennen, het nieuwe leven. Ik lag om vijf uur in. Dan was je toch jaloers. Dank oh. Momentje. Uh, jij bent aan de beurt. Ja, kijk, het is misschien een beetje een onpopulaire mening, maar ik was vandaag toch best wel dankbaar. Ik fietste over een uh, bruggetje en ik woon in Amsterdam, dus ik keek zo rechts over een bruggetje. Toen keek ik zo het vondenpark in met een zonnetje dat uh, onderging. Toen dacht ik, ja, ik vind het toch mooi. Oh, de sneeuw. Het is sneeuw, je ja, heel goed. Mooi. Maar aan de andere kant is er ook gezeik, is er ook ellende. Is het de hele dag al moeilijk, moeilijk, moeilijk thuiskomen? Nu dacht ik, ik wil de q avondshow show thuisbrengservice in het leven roepen. Dus sta je nu nog ergens vast? Met het OV. Kom je maar niet thuis. Kijk, ik bedoel, in dat noodpakket zit een radio. Ja, precies. En de radio die doet het altijd en die brengt je altijd thuis. Dus Goed. sta je nu ergens vast? Meld je maar in de Q-app... Dan ga ik zo meteen een wereldwijde oproep doen. En kijken of er iemand is die je misschien mee kan nemen, dat je mee kan liften, dat je nu alsnog thuis komt en vanavond. Aan de pieper, al, piepers kan zitten. Dat vind ik heel leuk. Uh, ja, meld je maar in de Q-app als je dus ergens vast staat. Ja. Met de auto heeft het weinig zin. Als je nu ergens een vangrindeltje hebt geraakt. Ja, dan, dan zou ik iemand anders bellen. Ja, dan moet je met anders bellen. Even de AMB bellen. Maar sta je dus op je werk nog ergens op een industrieterrein? Rijd de bus niet? Op een station moet je weg? Uh, kom maar via de Q-music app. En de beste vriend van Joost Vingels, hoor je zo meteen ook. Martin Garrix. Ja, ja. Ik spreek je nog vaker dan dat je mij spreekt. Ja, dat is wel maar. Ja. Uh, uh. Een nieuw jaar.